En dat zag ze niet aankomen toen haar vriend in de katakombe op zijn knieën ging. Ze zei wel ja. Vanavond en vannacht koelt het niet veel af. Er is wel regen en morgen is het ook nat. In de middag is het weer droger dan maximaal 12 graden. En dat was het nieuws op 538. Hoe ziet uw rijplezier eruit? Sportief, luxueus of praktisch? BMW biedt kracht en efficiëntie in iedere aandrijving. Elektrisch, plug-in hybride of op brandstof. Verschillend van karakter...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 Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland... ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdienst. D-reizen. Live your dreams. Hey, this is Fischer. Hi, this is David J. We are Swedish House Mafia. Hey oh. guys, this is Tom Dollar. Your destination for the best beer. 538 Dance Department. 538 Dance Department. Welkom terug op de dansvloer. Ogen dicht, meedansen. Want dansen is bevrijding van de geest. En treed binnen in de lekkerste club van het land. Dennis Ruijer. Armen van je vrij. Ik ben vanavond jouw reisleider. Je muzikale gids. Je shaman op deze muzikale tocht. Door de allerbeste elektronische muziek. Vanavond om 11 uur in de hotmix. Vriend BLR. En ik ben nog steeds benieuwd naar je weekendplannen. Drop ze in de app of Dance Department Official op de Insta. En nu hoor je Arodes met Camelvet. Dit is Cycles. Lou, Colin en Need You bij 58 Dance Department. Onder andere in de DJ USB-sticks te vinden van John Dickweed en Sascha. Dennis Rijer, even de appbox induiken. net stuurt uh, Dan onderweg naar een feestje in Zwolle. Vrienden hebben een nieuw huis gekocht en dat gaan we vanavond uh, uitwonen. Uh, CQN, nee, we gaan naar een feestje vieren. Lekker 58 aan. Veel plezier net. En Max zegt onderweg naar de laatste nachtdienst van deze maand. Deze energie heb ik nodig, Den, om even te rammen. Ah, lekker man, graag gedaan. Nog meer energie, Zometeen meteen Joris Voor, een oud-mappen en een Buyer. Maar eerst... Fisher and Rain! Activate. Radio 5 Dance Department. Bazen beat. De zweet van het plafond. Stroboscopen draaien over uren. Drankjes vliegen hier over de bar heen en weer. Alleen maar vrolijke mensen op de dansvloer. Een nieuwe Worldwide Warning voor je. En dit vinden wij van Team Dance Department. De beste en belangrijkste dance track van dit moment: Joris Foren, Korsten en Moonman. En de Worldwide Warning: don't be afraid. 53A Dance Department. Worldwide Wide warning. Different DNA Another land where the creatures innovate Got the cold hit the switch and activate Touchdown down about a million miles away Dripping Chrome, Helix, different DNA Another land where the creatures innovate Got the cold, hit the switch and activate, activate, activate, activate, activate, activate, activate, activate Hold, hit the switch and activate Enjoy met Anthem, remix door Tsjernah. Rode Loper ligt er vast uit voor PLR. Je hoort hem zo exclusief in de hotpicks vanaf 11 uur. Eerst nog Odd Mob met Lizzy Land voor je en Never Alone. Make you fly, as my Michael la la la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 Fans van Laanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor één ster beter Leven Slagers rookworst. Deze week nergens goedkoper: 275 gram maar 1,69. Geslaagd prijzen? Ja, zeg dat! Fans van Voordeel, Aldi! De komende weken is het Hebbes bij Ben. Met 25 gig en 200 minuten voor maar 59 per maand. Of combineer het met een Google Pixel Tina. Kijk op ben.nl.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 Media Markt. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Uforce, zorgeloos HR. Gelukkig getrouwd, ik ook. Op Second Love vond ik wat ik miste. Uforce, het HR en salarisplatform voor zorgeloos HR.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 Mm. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Ja. <laughs> dus we zeggen nog steeds... Hallen op voor Almof!